9 uur. Het LOS-journaal door Alt Megens. In Athene wordt vandaag de presentatie van de nieuwe nationale Griekse overgangsregering verwacht. De premier wordt volgens een bron uit de socialistische partij niet oud-president Papadimos van de Centrale Bank, maar voorzitter Vassilios Kouris van het Europese Hof van Justitie. De kandidatuur van Papadimos zou zowel bij de socialisten als de conservatieven op te veel bezwaren stuiten. Papadimos zou onaanvaardbare voorwaarden gesteld hebben voor het premierschap. De huidige premier Papandreou gaat vanochtend eerst naar de president. Daarna zijn er nog bijeenkomsten van de politieke leiders... waarna de regering wordt voorgesteld. De socialist Venizelos zou minister van Financiën blijven. De Italiaanse premier Berlusconi vindt dat zijn partijgenoot Angelino Alfano... hem na de verkiezingen moet opvolgen als premier. Alfano was tot de zomer van dit jaar minister van Justitie in Berlusconi's kabinet en is nu secretaris van zijn partij Volk van de Vrijheid. In een Italiaanse krant zegt Berlusconi... dat hij verwacht dat er in februari verkiezingen komen. Hij ziet niets in de vorming van een regering van nationale eenheid... zoals leiders van de oppositie willen. Berlusconi bevestigt dat hij vertrekt... als het parlement zijn bezuinigingsplannen heeft goedgekeurd. Naar verwachting stemmen beide kamers er deze maand over. Gisteren bleek dat Berlusconi zijn meerderheid... in de Italiaanse Tweede Kamer kwijt is. Iedere gemeente zou niet-reanimeren penningen moeten aanbieden. Dat vindt D66 dat daarover een voorstel indient bij de Tweede Kamer. De penning is bedoeld voor mensen die na reanimatie niet verder willen leven... en liever kiezen voor de dood. Het is een ketting met pasfoto en handtekening die mensen om hun nek kunnen dragen. Nu is de penning alleen beschikbaar voor leden van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig leven zijnde. D66 wil dat ook niet-leden bij de gemeenten... voor een klein bedrag zo'n penning kunnen kopen. De Brabantse woningcorporatie Woningstichting Geertruidenberg... heeft een miljoenenclaim ingediend bij een oud-bestuurder. De corporatie zegt dat er flinke financiële schade is geleden... door het optreden van de man. Uit een onafhankelijk onderzoek is gebleken dat er twijfel is... over zo'n tien grond- en vastgoed aankopen. Hoe hoog de claim precies is, heeft de corporatie niet bekendgemaakt. De Brabantse corporatie bezit in totaal 205 hectare grond... wat veel is voor een kleine organisatie. Uit onderzoek blijkt dat een deel van die grond geen woonbestemming heeft... en de corporatie er dus geen woningen op kan zetten. Het weer is nog wat nevel en mist, maar in de loop van de ochtend... breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Vanmiddag volop zon, bij een temperatuur van ongeveer 13 graden. ANWB Verkeersinformatie in het noordoosten van het land. En in Flevoland komt nog plaatselijk dichte mist voor. Die mist gaat de komende uren wel oplossen. De spits was wat minder druk dan gebruikelijk op een woensdagochtend... nu nog zo'n 55 kilometer file. Een paar dingen vallen op. Een aanrijding op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen bussen en Knopend Muidenberg 3 kilometer. Bij Knopend Muidenberg zijn twee rijstroken dicht. Lange file op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp zeven kilometer. Een aanrijding op de A65 Tilburg richting Den Bosch. Daardoor is die weg dicht tussen Knopend de Baars en Tilburg Noord. Verkeer wat op weg is naar Den Bosch kan het beste omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Maar daar loopt het hier en daar ook vast. Op de A58 Breda-Eindhoven staan files in beide richtingen. Tussen Moorgestel en Knopen de Baars 3 kilometer. En tussen Goorlen en Moorgestel staat 4 kilometer. Iom, darling, listen. Voor die hele zending Couture naar Berlijn hebben we nog steeds geen cent gezien. Wat gaan we doen? Ja, ik zie strak, nog getailleerder, meer rood, less is more en een lekkere brede broekriem een paar aanhalen. Als modeontwerper red je het niet met modeontwerpen alleen. Bij een onbetaalde factuur bijvoorbeeld. Daarom zorgt Incasso van Das ervoor dat u betaald wordt en een goede relatie houdt met uw klant. Kijk op das.nl/slash ondernemer. Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Een idee over vooroplopen.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Als u dacht dat inmiddels alle discutabele handelingen van de krant News of the World bekend waren... niet echt dus, straks de allerlaatste acties. Eerst naar de twee brekenbenen van de eurozone, Griekenland en Italië. Vandaag wordt verwacht dat duidelijk wordt... wie de nieuwe premier van Griekenland gaat worden. De naam van Lucas Papadimos wordt genoemd. De oud-vicepresident van de Europese Centrale Bank wordt op dagen genoemd. Maar hij zou te veel voorwaarden hebben gesteld en het ook niet zien zitten... Onze correspondent in Athene, Connie Keeser. Connie, zet het even kort en helder uiteen. Wat is de stand van zaken? Ja, dat is moeilijk hier in Griekenland. Dat dacht ik al. We weten het nog niet. Er circuleren weer allerlei geruchten, scenario's, verschillende namen. Inderdaad, van de ene kant hoor je dat er, over, dat er een overeenkomst is over een coalitieregering en dat Papandreou binnenkort zijn ontslag. Zijn ontslag en dat van het kabinet zal aanbieden aan de president. Aan de andere kant dat er nog steeds wordt onderhandeld. Nou, op dit moment durf ik eigenlijk niet een naam te noemen van een nieuwe premier. Zolang er nog geen officiële aankondiging is. Hmm. Nou weten we dat ze bij het IMF in de eurozone journalisten eh, toch wat ongeduldig eh, aan het worden zijn eh, rond Griekenland. Hoe, hoe is dat bij de Grieken zelf? Ja, natuurlijk. Hier uh, wacht ook iedereen uh, op de naam van de nieuwe premier... en de samenstelling van de nieuwe regering. Uh, ik denk de Griekse bevolking, politici, journalisten. Iedereen is ongeduldig. En het wordt, uh, zegt men, nu eindelijk is tijd dat die coalitie-regering er komt. Uh, er is haast bij. Er moet hartstikke veel werk worden verzet. Maar we wachten nog steeds. Zijn wel andere namen bekend hè? hoe die regering eruit gaat zien... wie erin komen te zitten? Uh, op dit moment uh, ga ik niet uh, het risico lopen om namen te noemen. He, want het is gisteren gebleken dat dat, uh, dat dat opeens allemaal weer verandert. Nou, dan wachten we het af. Wie weet komt er vandaag iets meer naar buiten. Connie Kees in Atheen. Welzekerheid is er inmiddels over de Italiaanse premier Silvio Berlusconi. Die gaat het veld ruimen. Als het parlement instemt met de bezuinigingen... is hij bereid plaats te maken voor een ander, zo heeft hij aangegeven. Niet vrijwillig, maar zoals hij het zelf gisteravond zei... na een gesprek met de president. Het is uh, nodig een antwoord te geven aan Europa en aan de markten. Nou, de beurzen liepen gisteren enthousiast vooruit op het vooruitzicht dat Berlusconi weggaat. Maar de vraag is of het uh, genoeg is om Italië uit dat moeras te trekken. Het schuldenmoeras. Tim Legiersse, landenspecialist bij de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet de markt dit eigenlijk? Uh, we zien dat uh, de koersen wat opliepen gisteren bij uh, het bericht dat het eraan zat te komen. Is het een goede zaak dat Berlusconi het veld ruimt? Ja, dat is in ieder geval noodzakelijk was omdat hij de, de, de, het politieke vermogen niet meer had om, uh, om uh, dingen en hervormingen door te voeren. Uh, dus in ieder geval omdat hij het niet kon is het goed dat hij weggaat. De uh, belangrijke vraag die natuurlijk blijft is, uh, uh, worden dan nu door andere politieke leiders wel de juiste dingen gedaan? Maar dat hij weg is, is in ieder geval stap 1. Toch gaat hij nog werken aan de hervormingsplannen en de bezuinigingsplannen. De komende maand nog wel, hoorden we van onze correspondent. Is er dan wel vertrouwen dat hij dat dan nog goed gaat afronden? Nou, er zijn in ieder geval al een aantal stappen gezet. Dus er is al aardig wat voorwerk gedaan en een aantal bezuinigingen en hervormingen in de stijgers gezet die goedgekeurd moesten worden. Ik hoop nog steeds dat dat binnen deze maand door het parlement gaat. Er was ooit sprake van dat het volgende week al zal zijn. Uh, dus in die zin is het goed ook wel dat, uh, dat er nu niet een uh, complete vraag... ontstaat wat er überhaupt gaat gebeuren, maar dat er wel duidelijkheid is... dat men uh, afkoerst op het goedkeuren van bezuinigingen en hervormingen. Uh, want als hij, als hij dat niet had gedaan, dan was, was het vraagstuk misschien... eventjes alleen nogmaals geworden wat er dan wel gaat gebeuren. Dus het is wel een goede zaak dat er eerst zo'n pakket goedgekeurd wordt. Dan zijn de eerste stappen die noodzakelijk zijn gezet. En dan kun, kan een nieuwe regering of na verkiezingen... En uh, uh, uh, andere politieke partijen kunnen dan uh, ja, nog jarenlang verder. Uh, want het is natuurlijk een hele lange weg om de financiën weer terug te krijgen. Dat, ja. dat kun je niet met één bezuinigingspakket goedmaken. maken. Maar, laten we daar even op inzoomen. Want die schuldenlast, dat staat toch als een zwaard van Damocles boven Italië en ook boven Europa. Um, wat moet er gebeuren in Italië? Hoe kan je een land nog leiden, hoe kan een land nog economisch groeien... als het last heeft, werkelijk letterlijk last heeft... van een schuld van bijna 2000 miljard euro... en daar zoveel rente voor betaalt op dit moment? Ja, daar moeten we wel het onderscheid maken. Dus die, die hoge rente, oh, die is... Ben ik nog in de uitdaging? Jazeker. Ja, zeker. Oké, okay, die hoge rente, die is op dit moment wordt die door de markt gevraagd. Er uh, is nog een heel stuk van de Italiaanse staat... op waar een lage rente... ...op betaald wordt. Die hebben ze in eerdere jaren afgesloten. Dus op het moment dat het vertrouwen van de markten terug is, dan lopen die rentelasten niet ineens... ...die lopen niet zomaar in één jaar heel hard op, maar mm -hmm. het moet wel binnen de perken blijven. Wat het belangrijkste is voor Italië eigenlijk, is dat de economische groei uh, omhoog wordt gebracht. Die is in de afgelopen tien jaar heel erg laag geweest. En nu kun je best met lage economische groei je schuld stabiel houden of verlagen, gewoon door een begrotingsoverschot te realiseren. Maar dat is natuurlijk de minst onprettige manier. Hè? De minst prettige manier. Want dan in je heel veel belastingen... maar daar kun je niks voor teruggeven aan de bevolking. Dus om het gemakkelijk en ook ja, geloofwaardiger te maken... dat die schuld verlaagd wordt... is het noodzakelijk dat er economische groei komt. dan kun je belastingen uitheffen... En dat maakt het een stuk makkelijker om die schuld uh, hanteerbaar te houden. Maar is, um, is daar dan wel vertrouwen in dat Italië dat redt om weer te gaan groeien? Want als je zo moet bezuinigen en hervormen, dan stagneert dat natuurlijk ook de economie. Ja, en daar is het belangrijk om het, om het onderscheid te maken tussen de korte termijn en de lange termijn. In Italië zakt op dit moment ook terug in recessie. Voor de houdbaarheid van zo'n schuld is, het, is, is de korte termijn toch echt minder relevant. Want kijk, die schuld die moet terugbetaald worden door de huidige belastingbetalers, maar ook door de volgende generaties belastingbetalers. Dus wat je nodig hebt is een uitzicht op hogere economische groei in de komende decennia. En dat de economie nu dan eventjes niet van de grond komt en zelfs misschien nog weer terug in recessie raakt door de huidige bezuinigingen... Ja, dat zijn de korte termijn kosten die je moet nemen, he, bezuinigen en hervormingen... om op de lange termijn toch die groei te realiseren. Als je nu niet hervormt, dan krijg je überhaupt niet de hogere economische groei waar je op hoopt. Uh, en die, die, die lange termijn groei die is veel belangrijker dan wat er op dit moment met de economie gebeurt. Ja. En wat er nu gebeurt, moet snel gebeuren. Haast is geboden. Ja, en dat is dan vooral niet zozeer omdat als je nu hervormt... He, als je nu de arbeidsmarkt flexibiliseert dat de economie daarvan nu gaat groeien... He, dat doet nu vooral heel veel pijn... Uh, maar dat je nu maatregelen moet nemen om te zorgen dat in ieder geval op termijn uh, wel die groei komt. En dat willen de financiële markten en de andere Europese leiders natuurlijk zien. Dat je nu uh, het beleid inzet wat ja. op termijn zorgt voor de houdbaarheid van die schuld. Tim Legiers, landen-specialist bij de Rabobank. Dank voor uw uitleg. Ach, 13 minuten over negen is het. Ik had u nog wat beloofd over News of the World. Hè. We dachten dat alles wel bekend was, inmiddels... over die afluisterschandalen van de Britse ta krant, tabloid. Uh, het Britse programma Newsnight heeft nieuwe onthullingen gedaan. News of the World heeft namelijk jarenlang... een voormalig politiedetectief ingehuurd... die wel erg ver ging in het afluisteren van meer dan uh, 100 mensen. Gauw naar correspondent Arjen van der Horst. Arjen, uh, wat is uh, over zijn praktijk naar buiten gekomen? Ja, een lange lijst van mensen die hij sinds 2003 gevolgd heeft. Maar de twee uh, namen die eruit springen zijn twee advocaten die slachtoffers van het afluisterschandaal vertegenwoordigen. Nou, advocaten hebben namens deze slachtoffers de afgelopen twee jaar al verschillende civiele procedures aangespannen tegen News International... dat is het moederbedrijf van News of the World. Ja, En in 2010 en, en ook dit jaar heeft deze privé de advocaten uitgebreid gevolgd. En niet alleen de advocaten zelf, maar ook bijvoorbeeld de kinderen en de echtgenotes... en zelfs een ex-partner van een van de advocaten en haar kinderen. Nou, en dat ging door uh, tot begin dit jaar. En wat wilden ze daar dan mee? Dat weten we niet precies, maar de privédetector zegt dat hij specifiek op zoek was naar informatie waarmee hij een vermeende affaire van de advocaten kon bewijzen. En het lijkt erop dat News of the World daarmee het werk van de advocaten probeerde onmogelijk te maken. De krant beschouwde ze kennelijk als lastig, dat weten we ook omdat de News of the World ook andere pogingen heeft ondernomen, eh, ondernomen. Pogingen bijvoorbeeld om via de rechter een van de advocaten. van de civiele procedures af te halen. Iets wat ze overigens niet lukte. En ze gingen zelfs zo verder een van de cliënten van de advocaten te benaderen. en die proberen over te halen. Eh, de advocaten zelf aan te klagen. Nou, het vermoeden is dat het ook het volgen van deze advocaten. bedoeld was ja, om ze gewoon het werk onmogelijk te maken. We hebben bij dat hele verhaal rond News of the World wel gezien dat het als maar verder ging he, bij de krant. Um, deze meneer is vast ook niet uh, beperkt. Heeft zich niet beperkt tot uh, de advocaten. Wat, wat heeft hij nog meer, wie heeft hij nog meer afgeluisterd? Nou, bijvoorbeeld Prince William, uh, José Mourinho, dat is uh, de oud-coach van Chelsea. De procureur-generaal van Engeland. Uh, Gary Lineker, een oud voetballer. Uh, Daniel Radcliffe, de, een acteur die we kennen van Harry Potter. Ja, de lijst is eindeloos. Vooral veel beroemdheden, bijvoorbeeld ook Paul McCartney en uh, een aantal politici. En to in totaal heeft de privédetector... Uh, meer dan 100 mensen gevolgd uh, voor News of the World. En schrikken de Britten hier nog van, Arjen? Ha, nee, ik denk het niet. Ik denk dat niemand echt meer verrast is... Voor, uh, ja, door, door wat, uh, waar deze krant eigenlijk toe in staat is... en hoe ver deze krant bereid was te gaan... in de jacht naar nieuwtjes en roddels en schandalen. Dus... Het, uh, het toont eigenlijk alleen maar aan wat ook de krant probeerde te doen met het afluisteren van schandalen. Heel erg ver gaan, heel erg diep spitten in de privélevens van vooral beroemdheden uh, in de jacht op opnieuwtjes. Ah, van de Horst over weer een nieuw hoofdstuk in het afluisterschandaal van News of the World. <tied> En voor het eerst tien jaren hebben de Russen weer een zonde de ruimte ingestuurd. Nou, dat ging direct mis. Spreken we straks over. Eerst naar Jolande van der Velden. Hoe op de weg, Jolande? Uh, gaat eigenlijk de goede kant op. Nog 40 kilometer in totaal. Uh, veel vertraging, denk ik, voor het verkeer in Noord-Brabant. Want de A65 Tilburg richting Den Bosch is nog steeds dicht... tussen Knopende de Baars en Tilburg Noord. Er is vanochtend een auto over de kop gegaan. verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden... vanaf Knopende de Baars via de A58 en de A2 over Eindhoven... Maar dat lukt niet helemaal zonder file. Uh, want op de A58 richting Tilburg staat voorknopende baars drie kilometer. En de andere kant op staat vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, afschieten lanceren van die Russische sonde is maar een voetnootje in de geschiedenis. Want op 9 november zijn er heel belangrijke dingen gebeurd. Het is een bijzondere datum in de Europese geschiedenis. Op deze dag gebeuren zeer ingrijpende dingen in Europa. Vijf van die mijlpalen op een rij. 9 November 1799. Op deze dag greep Napoleon Bonaparte de macht in revolutionair Frankrijk. En dat wordt vaak gezien als het einde van de Franse revolutie. Bonaparte verving na zijn staatsgreep de regering door het consulaat. Een driemanschap met Bonaparte als eerste consul. Al snel werden alle tegenstanders buitenspel gezet en werd Bonaparte benoemd tot levenslang consul. Vijf jaar later kroonde Napoleon zichzelf tot keizer van Frankrijk. 9 November 1918. Het einde van de Eerste Wereldoorlog is in zicht. De Duitse keizer Wilhelm II vlucht op deze dag naar Nederland. Een paar uur na zijn aftreden riep sociaaldemocraat Philip Scheidemann... vanuit de Rijksdag een democratische republiek uit. Die zou bekend worden als de Weimar-republiek. In de Duitse geschiedenis staat de Weimar-republiek te boek... als de eerste Duitse democratie. Adolf Hitler besluit in diezelfde maand dat hij de politiek ingaat. 9 november 1923... Diezelfde Adolf Hitler probeert vijf jaar later, in 1923... met een aantal vooraanstaande nazi's en een generaal van de conservatieve nationalisten... in München de macht te grijpen. De opstand krijgt de naam Bierkeller Putsch, omdat hij begint in een bierhal. De staatsgreep van Hitler en consorten wordt door politie en leger neergeslagen. Hitler wordt gearresteerd en later veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf... en een boete van 22 mark. In de gevangenis van Landsberg schrijft hij zijn levenswerk Mein Kampf. 9 november 1938. De Kristalnacht. Aanleiding voor die nacht van geweld tegen Joden was de moord op de Duitse Ernst-Eduard von Raat. De diplomaat werd in Parijs doodgeschoten door een gefrustreerde Joodse vluchteling. De nazi-minister van propaganda, Jozef Kubbels, zag in de aanslag een goede gelegenheid... om wraak te nemen op de Joden in Duitsland. Velen volgden zijn oproep. Enorm veel geweld tegen Joden was het gevolg. De Rijkskristalnacht wordt door sommige historici gezien als het begin van de Holocaust. 9 november 1989. Hallo, we de enteman best. Ik ga het nog niet vast. Ja, ik mis je. is Ik kan het nog niet geloven. Nee, dat is toll, echt toll, Door het dolle heen waren ze en we beduusde gelijk. Mensen uit Oost-Duitsland konden op 9 november 1989... opeens gaan en staan waar ze willen. Het is de dag van de val van de muur. Het is 10 minuten voor half 10. uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan maar weer eens eventjes naar Joris van der Kerkhof. We hebben het vanochtend gehad over geld, zorg en lucht... Raad persen, Dat uh, is in ieder geval easy... ja. woordgebruik van, uh, van minister Schippers. <laughs> hoe lukt het ze, of lukt het ze überhaupt in uh, het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Tilburg, waar jij bent, om uh, te snijden en, en hoe ver kunnen ze dan gaan? Ja, dat, dat is de vraag. Ik vond het wel heel bijzonder om met lid van de raad van bestuur te spreken, waar de minister het uiteindelijk ook over had, over de discussie waar het dan om gaat. Hoe, tot hoe ver moet je uh, gaan om mensen uh, te behandelen. Um, uh, de ethische discussie. Uh, en is het dan een financiële discussie? Uh, als je mensen niet meer doorbehandelt. Maak je dan financiële winst of maak je dan uh, ethische winst? Wat is, het, wat is de kwaliteit van leven? Dat is vooral een discussie. Dat is niet heel erg concreet. In het begin van de uitzending even naar zes. Met uh, de eerste hulparts. Uh, uh, die dan uh, het verhaal vertelt. van ja Wij als eerste hulpartsen uh, hebben... Uh, besloten om ervaren artsen uh, uh, aan de ingang van het ziekenhuis te zetten. En uh, dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk uh, veel minder uh, alle, uh, onderzoeken moet gaan doen in het ziekenhuis. Omdat die ervaren uh, persoon uh, kan gaan zeggen van nou gaat u maar rustig naar huis. En dat er niet aan alle kanten foto's onderzoek gedaan moet worden. Uh, bij de oogartsen... Uh, het verhaal dat, er, uh, dat je ook je ogen kunt laten keuren bij, uh, bij de opticiën... en niet per se uh, bij een officiële arts uh, moet zijn. En uiteindelijk met een van de managers uh, doorpratend uh, hier, mevrouw, mevrouw Arts... Um, en, en, en bedenkend over waar je geld uh, kunt halen. Um, uiteindelijk gaf u het voorbeeld hier waar we nu zitten te kijken... naar de snelweg uh, van, uh, van Eindhoven naar Breda... Of andersom, Dat ligt Tilburg in het midden. Er was een file en er was een ongeluk gebeurd. Misschien wel, waardoor die file is ontstaan. En dan? En dan eh, op dat moment gaat de helikopter hier eh, bij het ziekenhuis weg. Die haalt het patiënt op en die patiënt staat hier eh, voor de deur. Eh, met wellicht een ernstig letsel. En dan is er niet op dat moment een keuze van wat gaan we doen. Nee, we gaan alles uit de kast halen om die patiënt te behandelen en zo goed mogelijk en zo snel mogelijk. Daar weten we alles van inmiddels, dat dat het meest, meest van belang is. Um, en dan denken we op dat moment niet na over kosten. En, uh, ook niet dat daar een, een dronken pool uh, ligt die niet verzekerd is? Nee, daar staan we op dat moment helemaal niet bij stil. En, maar ook niet dat dat dan 50, 60.000 euro kost die jullie niet terugkrijgen? Nee, daar staan wij niet bij stil. En daar moeten we, dat moet ook niet de core business zijn op het moment dat de patiënt zich meldt met een zorgvraag, een acute zorgvraag bij ons aan de poort van het ziekenhuis. Maar het voorbeeld van de traumahelikopter, het ongeluk is daar gebeurd. Ze kunnen gewoon met een brancade naartoe lopen. Het systeem is dan misschien wel van... ja, maar we hebben die helikopter, dus die gaan we ook inzetten. Nee, ik denk dat we um, uh, met elkaar in Nederland... en, en zoals de, de afspraken daarover zijn met elkaar... dat um, daarin steeds al gekeken hoe efficiënt mogelijk dat je dat... De middelen die je beschikbaar hebt, hoe dat je die inzet. En uh, wellicht was er dan op dit moment gekozen om een ambulance in te zetten. Maar als het verkeer vaststaat, dan, uh, dan is het toch, inderdaad, er kan een helikopter sneller ter plekke zijn. En dat zijn steeds de afwegingen en de dilemma's waar je op de werkvloer en waar professionals iedere dag uh, mee dealen. Ja, het verhaal is ook, dat wil de minister ook, dat het voor patiënten ook duidelijker wordt waar de kosten dan, dan, dan allemaal uh, zitten. En de patiënt is een beetje onwetend als ik het goed. Uh, begrepen heb. Is de patiënt wetend uh, te maken, wat het allemaal kost en dat het dan minder kan? Ik denk dat we op bepaalde patiënten de, de, op bepaalde punten de patiënt wel meer wetend kunnen maken, maar om even bij dit voorbeeld te blijven voor zo'n acute patiënt dat weten, we, dat weten we nog lang niet uh, exact waar de kosten precies gemaakt worden en hoe hoog dat die zijn. En vooral niet voorafgaand aan een traject om dat in je overweging mee te kunnen nemen. Je bent begonnen als verpleegkundige? Hè? Ja. Jammer dat u nu allemaal moet praten en met geld en zo bezig moet zijn? Nee, want eh, ik weet als verpleegkundige heel goed welke voorwaarden je ze moet scheppen. Inderdaad, dat die processen in die organisatie heel goed kunnen lopen. Dus ik heb er nog iedere dag heel veel eh, profijt van. Er komen die jonge meisjes binnen die te weinig verdienen... en die allemaal zeuren van ja, wat doe ik hier eigenlijk? Snapt u wel, hè? <laughs> ik snap het wel. Ik zeg altijd van mij, verdient iedereen meer. Maar helaas krijgen we dat niet. Ja, maar u moet het betalen. Ja, N niet alleen wij, maar dat, dat is een maatschappelijk uh, uh, uh, uh, verhaal. Want dat betalen we dus met z'n allen. De minister had het er straks ook al over. Ja. Wat, wat mij opviel, ook bij die, die, die spoedeisende hulp... dat er zoiets simpels kan zijn door een ervaren arts... aan de poort neer te zetten, bij het begin neer te zetten... Wat gek dat het dan zo lang duurt om op zo'n manier... het is prettig voor de patiënt dat je iemand voor je hebt die er verstand van heeft... maar dat het zo lang duurt om zo, zo iemand daar, eh, daar neer te zetten. Dat dat dus ook een bezuinigingsmaatregel is. Ja, het is, het, het, het, de poortarts, de, de, de SEH-arts, is eigenlijk nog een vrij nieuw specialisme. En... Het is zo simpel. Ja, dat lijkt, dat lijkt heel simpel. Maar als je kijkt naar het opleidingstraject... waar een kennis en een kunde er moet zijn bij een SEH-arts... om al die patiënten... Zijn er niet gewoon andere voorbeelden waar dat ook gewoon kan? Mm, nou, ik denk dat we als, als je kijkt in de zorg... Uh, waar we op heel veel verschillende manieren al heel kritisch kijken... van uh, moeten daar allemaal hoogopgeleide professionals in gezet worden. Kijk, inderdaad, de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen... Daar waar heel veel zorg inderdaad al van artsen overgedragen kan worden aan verpleegkundigen of gespecialiseerd verpleegkundigen. Zodat je op die manier inderdaad eh, op een slimmere manier je mensen inzet en ook op een goedkopere manier. Eh, misschien heeft de minister het nog wel gehoord, maar anders wisten we het ook al. Dank jullie wel, vandaag. Ze heeft vast nog geluisterd. Eh, Joris van der Kerkhoff, dank voor jouw bijdrage vanuit Tilburg. Vijf voor half tien gaan we het nog even hebben over die Russische ruimtesonde. Phobos Grunt is woensdag na de lancering uit het koers geraakt. Vandaag dus. ruimtesonde moet onderzoek doen. Zonde is overigens een van de meest ambitieuze... Russische ruimtevaartondernemingen van de laatste jaren. Daar gaan we over praten met de ruimtevaartdeskundige Piet Smolders. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat is er mis met de zonde? Nou, dat is, wat er mis is met de zonde, die draait in de baan op de aarde. Dat is normaal. Dat doen ze altijd in het begin. Ze brengen dat ding eerst in de baan op de aarde. Kijken of alles goed is. En dan moet hij een extra zetje krijgen van de raketmotor die hij heeft. ...om zeg maar, verder de ruimte in te vliegen, in dit geval richting Mars. En dat laatste is niet gebeurd, dus hij draait nog steeds een lage baan om de aarde... ...en hij laat weinig van zich horen. En hoe komt het? Heeft u, heeft u daar over wat over gehoord? Uh, nou, uh, zeker is in ieder geval dat die motor niet gewerkt heeft. Dat okay. is in zekere zin positief. Dat betekent dus dat die eventueel nog gebruikt zou kunnen worden. Hè. Dus de brandstof is er nog en die motor is er nog. En hoe werkt dat dan? Dan kun je hem niet bijsturen? Uh, nou, dat moet dan, dat moet dan vanaf uh, de, de aarde moet er een signaal komen om de computer uh, zeg maar op te starten. En normaal gesproken zou de computer dit allemaal hebben moeten doen. De, de boordcomputer. Maar dat is dus kennelijk niet gebeurd. En nu is de vraag of ze nou die computer, zoals dat uh, heet, dat woord kent bijna iedereen, tegenwoordig kunnen rebooten, dus helemaal opnieuw uh, opstarten, mm -hmm. uh, in de hoop dat dan alles wel normaal zal werken. En daar hebben ze nog drie dagen voor, want de zonnepanelen zijn nog niet ontplooid. En dat betekent dus dat, dat je het met batterijen moet doen en die uh, zijn maar voor een dag of drie goed. Mm. Nou, hebben de Russen wel eerder problemen gehad met reizen naar Mars bijvoorbeeld? Ja. Ligt, is dit een typisch Russisch probleem? Ligt het aan de techniek? Want die is wel vaak verouderd? Ja, de Rode Planeet had het niet op met de Russische communisten in de tijd al. Die waren toch ook rood, maar dat, dat, lukte, <laughs> de, dat lukte al heel lang niet. En, eh, maar het is wel zo dat de Russen op dit punt eh, genoeg zelfkennis hebben laten zien in de loop van de historie. In die zin. Dat ze dingen nooit uh, ver weg stuurden, hè, robots, uh, op zeer lange missies. De Amerikanen hebben dat wel gedaan. Die zijn naar Jupiter gegaan, naar Saturnus, naar Uranus, Neptunus. Uh, dan, die dingen zijn jaren onderweg. En kennelijk waren de Russen zich ervan bewust dat hun elektronica daar niet uh, duurzaam genoeg voor was. En... Uh, maar gek genoeg is het bij Venus wel gelukt. Venus is wat dichterbij. Die reis duurt korter. Ik weet niet wat het is, maar we hebben met, met, uh, met Mars geen geluk tot nu toe. Oké. Okay. Nou, en, en wat voor onderzoek zou daar um, gedaan worden? Want het gaat om de maan van Mars, hè, die onderzoek ja, zou ja, worden. Ja, nou ja, dat is wel, ook wel heel ambitieus, hoor. Dus uh, dit apparaat zou dan uh, een maand of tien uh, richting Mars moeten vliegen. In een baan om Mars komen. Daar nog even een Chinees satellietje loslaten. Want dat is dan het eerste Chinese ding in een baan om Mars. Vervolgens gelijk op gaan vliegen met een van de twee maantjes die Mars heeft. Mm -hmm. Wij hebben een hele grote maan, maar Mars heeft maar twee maantjes... van minder dan 25 kilometer doorsnee. En dan uh, dus gelijk opvliegen en dan landen op die Marsmaan, Phobos... en daar rondop boren en die naar de aarde brengen... en die zou dan in, uh, in 2014, augustus 2014 op aarde moeten aankomen. Okay. Dat is ongelooflijk gecompliceerd allemaal... En ook nog gezien het feit dat deze missie zo'n zo lange moeilijke historie heeft gehad. Hè? Die hele omwenteling in de, de Sovjet-Unie. Mm, u u, u gelooft niet. Geloof niet dat het zich gaat lukken volgens mij, of wel? Nou, bijna iedereen dacht eigenlijk wel dat het ergens in het traject wel fout zou gaan. Want het is uh, zo lang geleden dat ze zoiets gedaan hebben. En uh, zoals gezegd, de Russische elektronica heeft in het verleden niet laten zien dat het hier op berekend is. Goed, Piet Molders, dank, uh, ruimtevaartdeskundige... over die Fobos Groent, de Russische ruimtezonde... die dus uh, ja, nu gereboot wordt, Control-Adeliet, denk ik. Deel Disc Execute, moesten we vroeger doen. Dat doen we ook voor het Radio 1-journaal. Half tien tenslotte, de Caro neemt het over met. Goedemorgen, Nederland. Goedemorgen, Sven. Kokkoman. Dag, Marcel. Wat ga je doen? Vandaag praat de Tweede Kamer over de zorgbegroting. Jullie hadden ja. vanochtend al uitgebreid minister Schippers van VWS. Uit onderzoek onder patiënten blijkt dat de zorgkosten flink omlaag kunnen, omdat er veel onnodige kosten worden gemaakt. Verder staatssecretaris Joop Adsma. Die gaat praten over het volgende hoofdstuk in de affaire van die zwembaden. Namelijk, hij gaat de gemeente aansporen de veiligheid van die zwembaden te vergroten. En Hans Klok staat vandaag voor de rechter. vanwege de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van een goocheltruk. Dat en meer. En goedemorgen, Nederland. De eerste, nieuws van half tien. Iris Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Vandaag wordt de nieuwe nationale Griekse overgangsregering gepresenteerd. Niet-oudbankpresident Papadimos zou de nieuwe premier worden.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 De Brabantse woningcorporatie Woningstichting Geertruidenberg... heeft een miljoenenclaim ingediend bij een oud-bestuurder. De corporatie zegt dat er flinke financiële schade is geleden... door het optreden van de man. Ten onafhankelijk onderzoek is gebleken dat er twijfel is... over zo'n 10 grond- en vastgoed aankopen. En dan nog dit. Na 22 jaar gaat het paard van Sinterklaas met pensioen. Amerigo is 30 en toe aan zijn oude dag. Zaterdag, bij de intocht in Dordrecht, zit de Sint op een ander paard. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, de spits is bijna gedaan. Nog een paar files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen bussen en Knopend Muidenberg 7 kilometer. Dat is een aanrijding. Bij Knopend Muidenberg. zijn twee rijstroken dicht. En de A65 Tilburg richting Den Bosch is nog dicht tussen Knopende Baars en Tilburg Noord na een aanrijding. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Maar op die A58 staan ook files... Dus Breda-Eindhoven in beide richtingen, voorknopende baars, 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. zorg kan goedkoper door onnodige medische handelingen te voorkomen. Staatssecretaris Joop Atsma wil dat gemeenten de veiligheid van zwembaden... eindelijk eens serieus gaan nemen. Republikeinse presidentskandidaten lopen warm om het tegen Barack Obama op te nemen... en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is bijna drie over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marielle Weers is vanochtend aan de drank in Berkel en Schot. We drinken steeds vaker en steeds meer Trappistenbier. Maar kunnen de kloosters die toenemende vraag ook aan? Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Ongebruikte medicijnen, dubbele handelingen en onnodig vaak terugkomen bij een arts... dat maakt de zorg volgens patiënten onnodig duur... blijkt uit een meldactie van de Nederlandse Patiënten Consumentenfederatie. Zo blijkt dat bijna een helft van de patiënten medicijnen niet gebruikte. Wil naar Wind, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van de Nederlandse patiëntenconsumentenfederatie. Vandaag praat de Kamer met minister Schippers over die zorgkosten. Wat zouden we nou met z'n allen kunnen besparen als we die overbodige handelingen kunnen voorkomen? Uh, nou, het gaat echt om, uh, om heel veel geld. Uh, ik vind het moeilijk om een precieze inschatting uh, te maken... maar ik denk dat het zo een paar honderd miljoen uh, euro is... Ja. En dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Ja. En los van het geld. Het geld is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar los van het uh, uh, geld komt het ook de kwaliteit van de zorg uh, niet ten goede. Ja. He, mensen melden dat uh, handelingen dubbel worden gedaan. Dat maakt zo'n 40% van de melders uh, mee. 37% van de mensen zegt. Ja, dan moet ik weer terugkomen bij de arts. Dan zit ik een uur te wachten. En uh, dan vertelt hij eigenlijk alleen maar dat het goed is. Had dat nou niet telefonisch gekund. Nou, dat zijn irritaties voor mensen. Het zijn kosten. Want zo'n consult. Uh, wordt wel gerekend en moet wel uh, betaald worden. Ja. ja, doodzonde. Ja, maar toch, medicijnen die door een ander mee naar huis zijn genomen... of misschien wel juist of niet in de koelkast zijn bewaard... geloof nou, niet dat ik die ongebruikt zou willen overnemen. U wel? Nee, nee hoor. Ik denk ook, doe mij maar een vers doosje. Maar het is natuurlijk wel zaak om ervoor te zorgen... dat er niet onnodig veel meegegeven wordt. Kijk, één keer meegegeven, daar moet je inderdaad heel voorzichtig mee zijn. Want je weet niet wat er mee gebeurd uh, is. Ja. Maar je kunt natuurlijk wel, als mensen zeggen van... Uh, ik krijg echt bakken medicijnen uh, mee. 47% meldt verspilling met medicijnen. Dan denk ik, ja, geef dan wat minder mee. Doseer ja. het uh, wat beter. En ja. dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Dus wek, wees wat scherper en waakzamer... voordat ja. je die rommel meegeeft aan mensen, zal ik maar nou. zeggen. Nou oh ja, rommel, rommel eh, medicijnen, nou ja, overbodig, overbodig Soms medicijnen. Soms helpt het, hè? Soms ja, nee, zeker. Een ja. ja, ja. ander voorbeeld dat u noemde zijn de dubbele behandelingen. Um, ja. Dat zou je kunnen voorkomen met dat elektronische patiëntendossier. Maar dat is nou ja. juist net van de baan. Ja, ja, ja. Um, er zal een of andere vorm van elektronische gegevensuitwisseling uh, uh, moeten komen... Uh, het EPD is nu, geloof ik wel, definitief uh, gesneuveld. Het is echt zaak om snel opnieuw te beginnen... met ja. elektronische gegevensuitwisseling, uh, gedacht ja. vanuit de patiënt. Ja. Het is het dossier van de patiënt. Die moeten erover uh, kunnen beschikken. Ja. Maar ja, ik bedoel, als ik dan op de tv zie dat uh, dokters nu weer gaan faxen... dan denk ja, ik, dat hallo ik zeg. Ja, ik nee, ook. Ja. 2011 hè, leven we in. Ja, ja, wij hebben de faxen lang de deur uit gedaan. Ja, hoe doet u dat dan? Sorry? Hoe doet u dat dan, als u niet meer kunt faxen met de dokter? Nou ja, kijk, het is natuurlijk echt zaak, uh, dat dit dossier... Het is, het is echt, ik vind het bijna gênant hoor. Ja. Het is inderdaad 2011, uh, gegevensuitwisseling moet gewoon kloppen uit veiligheid, uit uh, patiëntenbelang in brede zin, ja. uh, fouten voorkomen, nou allerlei redenen. Dus als dit het dan niet wordt, het zal zo wezen. Ja. Maar het is echt zaak om ervoor te zorgen dat artsen en patiënten elektronisch uh, gegevens uitwisselen. Nog even een paar oplossingen uh, verder nog langslopen. Uh, een voorstel van de VVD is om patiënten ook zelf te laten opdraaien voor onnodige kosten. Kom je niet opdagen voor een doktersafspraak? Dan moet je die afspraak zelf betalen, terecht? Nou, ik vind het gerommel in de marge. Nou, 70 tot 10 procent komt niet opdagen. Uh, nou, dat is een uh, stelling. Kijk, laat ik duidelijk zijn. Als mensen een afspraak hebben ze komen niet opdagen... dan ligt er een uh, uh, probleem. Ja. Hè? En natuurlijk mag je dat aanpakken. Maar wat, ik, uh, wat mij een beetje irriteert... is dat je uh, een ongelooflijk breed debat... waar we allemaal mee te maken hebben... Uh, waar nog ongelooflijk veel verbeteringen te doen zijn dat er dan zo'n stukje uitgepakt wordt... en dat de politiek, of de VVD in dit geval, niet zegt... van laten we nou eens de grote verspilling uh, aanpakken... Ja. laten we nou uh, de kwaliteit verhogen, kijken wat we met kosten kunnen doen... terwijl er heel veel oplossingen toch wel liggen. Ja, een belangrijke oplossing is volgens de minister... die ik vanochtend in het Radio 1-journaal hoorde... die zegt, "Ja, het, de artsen zeggen tegen mij dat met name de eindbehandeling... bij mensen op hoge leeftijd de grootste kostenpost is... en dan vaak de behandeling die eigenlijk niks meer helpt. Zou je daar dan niet het meest op moeten, moeten kunnen bezuinigen? Nou, ik denk uh, wel dat we daar met elkaar een uh, uh, discussie over moeten voeren. En ik zou die discussie niet in eerste instantie vanuit geld willen voeren. Maar vanuit kwaliteit van leven. En dan geldt het ook breder. Hè? Iemand van 85 uh, een nieuwe heup... Als iemand gezond is en die ja. kan daarna weer goed lopen... Ja. Uh, ik ben, wat dat betreft ben ik het eens met wat de minister uh, zei. Ja. Ja, waarom zou iemand geen nieuwe heup mogen? Graag kan hij zichzelf weer redden. Ja. Maar mensen die uh, ja, echt in de laatste fase van, de, van uh, hun leven zitten... het is eigenlijk alleen maar verlengen van pijn. Ik denk dat we daar uh, uh, opener met elkaar over moeten uh, discussiëren. En wat dan vooral anders. vanuit die kwaliteit van leven... Ja. Uh, dat vind ik dan toch wel superbelangrijk. U bent tenslotte de directeur van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Ja, da dat is zo. Ik dank u zeer. Wil naar wind. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In de landelijke dagbladen staan deze week... grote advertenties van natuurmonumenten. In de advertentie staat een foto van staatssecretaris Henk Bleker... die stoer doet met zijn trouwe viervoeter. En het land intuurt. Naast de foto in chocoladeletters de oproep help... Mag een afbeelding van een politicus in een reclame worden gebruikt? Daniel Haaien, die is advocaat reclamerechten en intellectuele eigendomsrechten... en die heeft het antwoord. Iemand die op zo'n foto staat kan zich verzetten als hij een redelijk belang heeft. En in dit geval moet je dan kijken naar um, of Blaker een privacybelang heeft. Nou, in de reclame is dat een belang om niet te worden geassocieerd met een product. Uh, in de zin dat het publiek denkt dat je dat, publiek, uh, dat, je dat product ondersteunt. Uh, dat is een privacybelang. Nou... Zullen mensen denken dat Bleker dit product ondersteunt, of dit denkbeeld? Waarschijnlijk niet. Uh, maar goed, er is ook een strengere stroom die zegt... ...oké, okay, het enkele bezwaar tegen associatie met die calls of dat product... ...zou een redelijk belang kunnen zijn. Um, ja, dat wordt hier lastig gezien Henk Blekers positie als staatssecretaris. Dus hij moet zich wat meer laten welgevallen. Maar stel, er zou een redelijk belang worden aangenomen... ...dan nog moet het worden getoetst aan de vrijheid van meningsuiting... Uh, ...van in dit geval natuurmonumenten en die hebben een politieke boodschap... Henk Bleker die staat in de natuur uh, met zijn hond. En dat is relevant voor het onderwerp, namelijk de wijziging van de wetgeving... op het gebied van de natuurbescherming. Dus um, om een lang voor kort te maken, dit kan wat mij betreft door de beugel. Het heeft dus voor Henk Blekers geen zin om een briefje te schrijven. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Berkel en Schot. Bier en Marielle Beers. In het enige trappistenklooster van Nederland waar ook nog daadwerkelijk bier wordt gebrouwen. Komen de flesjes hier uh, van de band afrollen? Prior en mededirecteur broeder Isaac Major. Uh, wat gebeurt hier precies? Deze flesjes die komen uit de wasmachine of de afwasmachine zal ik het maar zeggen. Dus die zijn helemaal gereinigd en waar we hier op kijken worden ze gevuld met bier. Hoeveel bier gaat er hier... Uh... Doorheen zo? Nou, per dag durf ik het niet te zeggen. Op jaarbasis gaan we langzamerhand richting de 50.000 hectoliter. Dus dan kun je een redelijk zwembad kun je daarmee vullen, denk ik. Want wij Nederlanders, Belgen, wij drinken steeds vaker trappistenbier. En dat brengt u soms een beetje in de problemen. De, de, de aankoop van bier is, kan wat grillig zijn. Dus soms wordt er opeens heel veel gevraagd en dan heb je niet alles meer op voorraad. Want ons bier heeft een, een bepaalde voorbereidingstijd nodig voordat je het op de markt kunt brengen. Het moet bijvoorbeeld een bepaalde tijd in de warmkamer staan. Daarna moet het nog nagisten op flessen, zoals we dat noemen. Dus het is niet vandaag gebrouwen en morgen is het klaar. Qua brouwcapaciteit hebben we voldoende, maar het moet een tijd bijvoorbeeld nagisten in tanks. En daar hebben we af en toe wel eens gebrek aan tankruimte. En daar gaan we nu binnen de kortste keren ook actie op ondernemen, zodat we ook daarin weer kunnen voorzien. Ik had ook begrepen dat het uh, soms lastig is om aan de vraag te voldoen, omdat u niet ongebreid dat kunt uitbreiden. Nou, het is vooral toch uh, de bedrijfsvoering, de mogelijkheden die je in de brouwerij hebt die bepaalde beperkingen oplegt. Uh, we kunnen het aantal hectoliters zeker nog opvoeren. Er zijn wel een aantal criteria. Het moet allemaal binnen de muren van een trappistenbrouwerij, het trappistenklooster plaatsvinden. Want anders mag je het geen trappistenbier noemen. Er zit ook een labeltje op de fles met authentic trappist product. En dan ten tweede, de monniken moeten erbij betrokken zijn. En het derde punt is dat een deel van de inkomsten ook aangewend wordt voor sociale doeleinden. En dat kan heel breed zijn, van hiernaast de deur tot ver over de grens. Dus u mag wel winst maken, maar het moet dan wel weer aan een goed doel worden geschonken? Een deel van de winst moet uh, geschonken worden aan een goed doel. U zei het zelf, monniken moeten betrokken zijn bij ja. het proces. Ja. Uh, u bent zelf de prior van ja. deze abdij. Ja. Hoeveel monniken zijn er nog? Wij zijn met 18 monniken. En in hoeverre zijn wij betrokken? Wij zijn betrokken doordat ik, als, niet als prior, maar ik ben de monnik die ook directeur van de brouwerij is... Wij hebben een, een tweehoofdige directie, dus een lekendirecteur en een monnikdirecteur. En die trekken als het ware aan de touwtjes. En wij zijn in die zin ook nog wel betrokken doordat we de geschenkverpakkingen van het bier ook nog wel eens klaarmaken. Dus we het staan is niet, niet zo dat de monnik hier in pij achter de lopende band staat? Nee, dat is niet meer. En dat zul je ook in geen enkel trappist. Want dit is eigenlijk, als u het ook ziet, het is allemaal gemeganaliseerd, Het wordt door, door computers aangestuurd. Dat vraagt om professionele krachten. En toen we begonnen, 125 jaar geleden, was dat natuurlijk anders. Toen was het echt van het begin tot het einde monnikenwerk. Ja, ja, ja. Nu zijn die monniken wel heel belangrijk om dat label trappistenbier te mogen blijven voeren. Ja, ja. En Nederland trekt steeds minder priesters. Ik neem aan ook steeds minder jongelui die het klooster in willen. Is dat voor u ook nog een probleem? Nou, deels eh, wel, maar deels ook niet. Wij... Kijk, er zijn zes trappistenkloosters in Nederland. En dat ging in de jaren dat het rijke roomse leven er nog was. En we kunnen onze ogen niet sluiten voor wat er zich op dit moment afspeelt in de wereld. Uh, er komen veel minder roepingen, niet alleen voor de priesters, maar ook voor de monniken en ook voor de monialen, de zusters, geldt dat. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat deze vorm van spiritualiteit, dat contemplatieve leven, dat dat een aantrekkingskracht zal hebben op een aantal mensen. Maar nooit meer in diezelfde orde van grootte als dat het was. Dus of het worden hele kleine communiteiten... of misschien gaan communiteiten op een gegeven moment elkaar wel opzoeken... om te zeggen, samen zijn we sterker. Dat weet ik niet hoe dat eruit gaat zien. Maar ik geloof er wel heilig in dat deze vorm van spiritualiteit... dat daar leven voor is. En dat het bier dus ook blijft bestaan. Ja, dus blijft het, die bier. Wij, wij, wij zeggen: wij, wij kunnen hier gewoon helemaal niet weg. Want anders dan, dan houdt dat bier op. Dank u wel. Is... Maria de Beers tussen het Trappistenbier. Straks, Amerikaanse presidentskandidaten. Met name van Republikeinse zijde lopen zich warm om het op te nemen tegen Barack Obama. Eerst dit. Ook staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu... maakt zich grote zorgen over de veiligheid van openbare zwembaden. Gemeenten die verantwoordelijk zijn voor die zwembaden... weten al vanaf 2002 dat roestvrij staal in zwembaden levensgevaarlijk kan zijn. En toch wordt er door hen, zo bleek uit vrom inspecties... niet of nauwelijks opgecontroleerd. Neem die kwalijk. Vorige week overleed in Tilburg een baby. Zoals u weet toen twee luidsprekers naar beneden vielen. Meneer Atsma, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt een brief gestuurd. Ja, we hebben naar aanleiding van het, het tragische incident in, in Tilburg inderdaad alle gemeenten deze week aangeschreven. En hen gevraagd om eigenlijk per omgaande te melden wat ze hebben gedaan met uh, de signalering die door de Vrom-inspectie eerder al is, uh, is, uh, is geweest. Ja, niet veel zegt de Vrom-inspectie dan. Nee, en dat is, uh, is wat dus absoluut niet kan. We hebben, uh, de Vrom-inspectie heeft in 2002 al een, een eerste onderzoek gedaan. heeft in 2009 vervolgens alle uh, gemeenten een, een, een signaal gegeven van let op. Uh, en, en bespreken dus, we hebben dus ook echt de gemeente aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Ja. De gemeente is primair ook verantwoordelijk voor het toezicht op, uh, op zwembaden. Ja, ja en uh, ja, dan, dan is, het, uh, is het goed, denk ik, dat je, dat je toch kijkt wat je gegeven de omstandigheden kan doen. Aanvullend zou moeten doen. Ja. En dan hoorde ik de burgemeester van Tilburg gisteren, die verantwoordelijk is dus voor die twee zwembaden. Hij heeft er nu inmiddels twee gesloten. En die zegt, ja, we hebben in één keer in de drie jaar een inspectie. We gaan het nu versneld uitvoeren. En over die hele waarschuwing van waarom repte hij met geen woord? Misschien weet hij het wel niet eens. Nou ja, daarom hebben we ook alle gemeenten in Nederland aangeschreven en gewezen ook naar de bevindingen van 2008 en de maningen van 2009. Ja. Met het verzoek om per omgaande ook te inventariseren wat ermee Gedaan. Ja. En uh, ook dat, uh, dat uh, vooral om te kijken of je zou kunnen voorkomen dat zich nieuwe calamiteiten voordoen. Maar die maning was uit 2009. Toen heeft de Vrominspectie gezegd dat veel zwembaden de zaak niet op orde hadden. We leven nu in 2011. Dat is drie jaar later. Ja, en vraag... waarom, waarom bent u. Dat wil zeggen, u in uw hoedanigheid als staatssecretaris, dus als bewindspersoon, niet eerder met zo'n brief gekomen. Ja, omdat ook in 2002 en 2010 de gemeente nogmaals, dus vorig jaar, zijn de gemeente nogmaals geweest op, op de risico's van uh, roesvorming in zwembaden. Dus in die zin is er wel degelijk uh, ook naar aanleiding van 2009 opnieuw een uh, stap gezet. En ja, wij hebben, hebben gemeente om dat uh, naar aanleiding van dit incident nogmaals te moeten doen. Alleen nu uh, toch wel iets dwingender, namelijk... Uh, Gemeentebestuur, zou ik per omgaande uh, willen melden wat u daarmee heeft gedaan. Ja, En uh, uh, wanneer krijgt u antwoord en wanneer moet de zaak op orde zijn? Nou. Om eerlijk te zijn hebben we liever vandaag uh, dan morgen het antwoord. We hebben ja. de gemeente ook gevraagd om uh, zo kort mogelijk na, nadat de, de brief is binnengekomen dan deze week... dus uh, aan ons te rapporteren. En ik hoop dat, uh, dat we ook in december het beeld al compleet kunnen hebben. Spreken we elkaar dan weer. Laten we het uh, hopen dat in elk geval dit type incidenten uh, uh, in de toekomst kan worden voorkomen. Job Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Dank u zeer. Graag gedaan. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1938. In heel Duitsland gingen de synagogen in vlammen op. Overal werden Joodse winkels verwoest. 10.000 Joden werden naar het pas geopende concentratiekamp Boegenwald gestuurd. En er werd de Duitse Jodendom een boete opgelegd van 1 miljard mark. Ja, u hoorde de stem van Loede Jong over deze dag, 9 november in 1938. De Kristallnacht, de eerste grote pogrom op de Joden in Duitsland. Ruth Wallage bienheim woonde in Hannover... en maakte mee hoe de winkel van haar vader werd geplunderd door de SA. De dag van de Kristallnacht. Mijn zus en ik zouden dus smorgens naar school gaan... en toen kwamen we voorbij een Joodse winkel... en daar stond de SA, dat waren de Bruinhemden... Met vlaggen voor de deur. Koop niet bij Joden. Was een heel grote uh, Davidster op de uh, etalageruit gekalkt. En uh, wij liepen er gauw langs. En we kwamen bij een tante. Die hadden ook een winkel. En die zei, jullie moeten direct weer naar huis gaan. De synagoge staat in brand. Ik hoorde... Een, man, een paar mannen liepen voor ons en die ene zei, bij die jood Pienheim zijn we nog niet geweest. Dat is mijn meisjesnaam. En uh, die man die blies op een fluitje. En daar kwam een overvullwagen aan met uh, hemden, allemaal met bijlen in de hand. En die sloegen onze winkel kort en klein. En wij stonden dus boven. En uh, wat mij bijgebleven is, dat is, uh, we hadden heel veel... Uh, klanten in die buurt. En de mensen stonden daar... om te kijken en er was niemand... die... Ja, die waren aan de grond genageld. Ik zie het nog zo voor me. Daar hoef ik helemaal geen moeite voor te doen. Nou, en toen even later... toen ze uitgeraast waren... in de winkel... toen ze hadden ook nog uitwerpselen... in de winkel laten liggen. En uh, toen... werd er bij ons aan de deur gebeld... en toen moesten we naar beneden... En uh, de rozeur opruimen, de scherven opruimen. En er was geen mens die zijn hand uitstak om ons te helpen. En dat is iets wat, wat ik nog niet kan begrijpen. Het waren uh, allemaal klanten, allemaal, maar een heleboel klanten van mijn vader die daar stonden te kijken. Maar niemand stak zijn hand uit om ons te helpen. Dus wij moesten die, dat glas uh, opruimen. En dat hebben we gedaan. En dat is voor mijn ouders aanleiding geweest... om hun drie kinderen met het laatste kindertransport... vanuit Duitsland naar Nederland te sturen. Ik kreeg een kaart van mijn moeder via het Rode Kruis. Dat schreef ze op. En ik weet het, het was haar handschrift, uh, vader en ik. Het gaat ons goed... We zijn in Auschwitz, we moeten werken. Nou, wij, wij, mijn, zuster, mijn broer was al dood, maar mijn zuster en ik waren in Westerbork. En toen wij hoorden dat wij naar Auschwitz gingen, toen zeiden wij: Oh, dan zien we onze ouders weer terug. Maar ik heb nu heb ik begrepen dat de mensen waren verplicht om die kaarten te schrijven. Misschien heb ik die kaart gekregen toen mijn moeder al lang dood was. In mijn jeugd hoor ik nog de lazen van de zeg maar, bruinhemden, groenhemden, blauwhemden. Nou ja, dat, dan, dan, werd, dan trilde je al van angst. Gaan ze nou bij ons stoppen? Gaan ze ons ophalen? En dan was de bom. En dat was dus uh, de kristalmacht. Het blijft een trauma wat je meeneemt in het graf. Het Wallage Binheim over deze dag in 1938, 9 november dus, de Kristallnacht. Het is acht minuten voor 10. we gaan naar de Verenigde Staten... waar er vannacht een groot televisiedebat wordt gehouden vanuit Las Vegas... met de republikeinse presidentskandidaten, de uitdagers dus... van de zittende president Barack Obama. Michiel Vos in New York, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan gaat alle aandacht gaat natuurlijk uit naar die Herman Kane, die uh, in hoofdspraak is geraakt wegens uh, allemaal seksuele beschuldigingen... zal ik maar zeggen, van wie uh, één vrouw ook nog in beeld verscheen. Gisteravond uh, of vannacht, zag ik hem op televisie zeggen... het simply did not happen. Met andere woorden, hij ontkent alles. Is hij zijn geloofwaardigheid kwijt of doet hij nog voluit mee in dat uh, debat? Hij doet nog voluit mee, maar het hangt wel aan een zijdraadje. Want uh, eerst waren inderdaad de aantijgingen, zoals jij zei, anoniem. Maar later kwam mevrouw Vier naar voren en die zei met uh, naam en toenaam kwam naar voren. En die maakte het verhaal, zeg maar, ja, die, heeft, die geeft er een gezicht aan. En dan wordt het opeens een heel ander verhaal. En toen was het hele Republikeinse establishment erover eens. Herman Kane moet dit het onbeantwoorden. Hij moet nu in detail ingaan op wat er is gebeurd en ontkennen. Ja. Natuurlijk wat er is gebeurd, anders hangt hij sowieso. Maar hij moet het ook ontkennen met detail. Hij kan niet het zomaar zeg maar weer wegschuiven zoals hij de eerste drie anonieme aantuigingen wegschoof. Ja. Maar goed, dat heeft hij nu gedaan. En toch zag ik uit een poll bij CNN dat 40% van de Republikeinse aanhang hem niet gelooft. En die vrouwen wel. Nee, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. En dat. Er is dus iets heel geks aan de hand. Deze man, uh, aan de ene kant... Uh, mensen geloven hem natuurlijk niet, want die denken... er zijn te veel vrouwen en die hebben dit ook al vaker gezien. Elke verkiezing is er iemand die het slachtoffer zeg maar, wordt... van seksuele uh, uh, aantijgingen. Hè. Die zou zich seksueel hebben misbruikt... of die zou, die zou vrouwen niet goed hebben bejegend, et cetera. Dat zien we elke keer. Ja. En een deel van de mensen gelooft het gewoon niet. Die, ja. zit, die zit met Herman Cain in het kamp van... dit is gewoon een mediaspel, dit, hier zitten het democraten achter. Uh, dit is allemaal onzin. Ja. En een deel van de mensen... Dat is een deel van, ook een deel van de, van de, van de opinie zeg maar, in het Republikeinse establishment. Establishment die zeggen, luister, dit is allemaal veel te vroeg nog. Dit, een Herman Kane is een kandidaat die natuurlijk nooit de genomineerde wordt... voor de Republikeinse partij volgend jaar. Ah. Dit is gewoon mensen die aan het winkelen zijn, maar niet hoeven te kopen. Juist. Natuurlijk zijn we voor Herman Kane, want er zit nog niks aan vast. We hoeven nee. we nog niet te stemmen. Nee, maar goed, wie wordt het dan wel? Want dit is toch het debat in Las Vegas... waarin die kandidaten het tegen elkaar gaan opnemen. Dus dan hebben we die Kane gehad, dan hebben we nog Rick Perry... En dan hebben we nog Mitt Romney. Iedereen denkt dat het uiteindelijk toch, of iedereen. Veel mensen denken dat het natuurlijk uiteindelijk toch Mitt Romney wordt, omdat dat de man is, waar het de minste bezwaren aan kleven. Het is niet de man die het meest wordt geliefd. En de Republikeinse race tot op heden kan je kenschetsen als elke maand is er zeg maar een andere frontrunner, een andere leider van de horte. Het was Donald Trump een maand, het was Michelle Bachman in het verleden, het was Rick Perry, de nieuwe gouverneur, die toen opeens de nieuwe kandidaat, gouverneur van Texas. En op de achtergrond was er steeds Mitt Romney. Maar omdat iedereen niet echt heel erg blij of tevreden is met Mitt Romney, zijn er steeds van dit soort kandidaten, en nu dus Herman Kane, die de spotlight overnemen en dan vervolgens min of meer iets te... Dicht bij de zon komen en vervolgens de aarde storten. Ja. En dan blijft het Republikeinse electoraat over met Mitt Romney. Waar niemand echt warm of koud van wordt. Nee. Maar goed, die het wel zou kunnen opnemen als de gewone kandidaat, zeg maar, tegen Obama volgend jaar. Nou goed, nou moeten we nog een jaar voordat die verkiezingen zijn. Dus dat, daar kan nog van alles en nog wat gebeuren. Intussen brokkelt ook de steun voor Obama af. 44% van de bevolking steunt de zittende president nog maar. Dat is een minderheid. Ik geloof ja. niet, zo, niet zo laag als onder George W. Bush zijn voorganger. Maar desalniettemin. Uh, heeft Obama zich hij heeft zichzelf eigenlijk al officieel gekandideerd. En is dat ook een uitgemaakte zaak dan? Hij heeft zichzelf officieel gekandideerd. Hij is de kandidaat voor de Democratische Partij. Er komt ook geen tegenkandidaat. Maar hij heeft nog niet echt campagne gevoerd. Hij, bedoelt, hij haalt wel geld op. Hij geeft zo nu en dan een speech. En hij doet een klein beetje mee aan het debat. Hij probeert het over de economie te houden. Maar hij gaat nog niet echt in gevecht... ...face-to-face uh, -face met deze kandidaat. Het is tot op heden een Republikeinse aangelegenheid. En daar zit dus al het vuurwerk... ...en al het vermaak... ...en ook al het mediaspectakel. Nou, dat zie je dus deze week nu... ...en vorige week ook met Herman Cain. Dat is gewoon een, een puur een Republikeinse aangelegenheid. En wat Obama doet is gewoon... ...rustig houden, want... ...je, en, uh, je tegenstander is zichzelf aan het... Aan het, aan, het, aan, het, aan het opbranden. Dus dan moet je gewoon uh, blijven zitten. En het ja. duurt inderdaad, wat je zegt, nog een jaar. Ja, dus er kan nog van alles gebeuren. In ieder geval is vannacht dat debat in Las Vegas... tussen die republikeinse presidentskandidaten. Michiel Vos, ik dank je wel vanuit New York. Straks, dames en heren, de Nederlandse en Italiaanse economie... zijn nauw verbonden en dus raakt de financiële crisis... ook ons land. Zo meteen. Vanavond, 7 uur. Luister naar kunststof. Spinvis. Drinken aan 7 tot 8. Je hebt gezegd spinvis. Alleen dit licht, dit licht is echt. En de door Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hier volgt een politiebericht.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 Zij is vier. In 2007 startte grafisch ontwerper Hanna Bonjer haar ontwerpbureau HNNH. Dit jaar viert zij dus haar vierde verjaardag. Speciaal voor zelfstandig adviseurs zonder personeel, zoals Hanna, biedt de Goudse een verzekeringspakket waarmee ondernemers hun bedrijf in één keer compleet kunnen verzekeren. Voor slechts 49 euro per maand. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Vraag het je verzekeringsadviseur of kijk op goudse.nl.